Bijna vergeten er is weer een nieuw vliegtuigongeluk. Gatsi, daar die zeggen in India. Iets van 170 doden. En ik hoorde op Radio 1 dat er iets, in ieder geval iets van 6 of 7 mensen het hebben overleefd. Het was een waanzinnige brand. Een explosie. Alles lag uit elkaar. Dus het is weer een wonder dat er even goed mensen uit vandaan zijn, uh, zijn gekomen. En ze praten ook nog zo laag op de brancard. Ja, dat is wel echt opmerkelijk gewoon. Het is sowieso heel maf om daar te landen op het platform. Want ze hebben daar zo min mogelijk grond gebruikt bij Dubai. Omdat grond daar duur is, willen ze natuurlijk ook niet, ja, niet verkwisten aan een landingsbaan Dat wil niet aan... Aan het begin. Dus ze hebben dat al jarenlang op een bak lijf. Ja, die, ja, die, die landingsbanen die moeten eigenlijk toch groter gemaakt worden. Dat is wat veiliger. Zeker als je wat grotere vliegtuigen daar moet neerzetten. En dat is nu dus gebleken dat het. Ja, ja. En nu moet de, de punt maar eens gedend worden. Erg vervelend. Goed, goedemorgen. Goedemorgen. Dus ja. schuif je dat aan. Ik schrijf aan. Ja, Ik heb onderweg nog een paar belletjes ingedrukt. Daarna nou mocht het. Hè? Oh, het is luilak. Ja, Ja, Heb wel. jij dan niet gewoon keihard toeterend uh, door de wijk gereden? Nee, ik, ik moet zeggen, ik werd vanochtend wel wakker om vijf uur door een of andere buurjongen met wat blikjes achter zijn fiets. Ja, natuurlijk. Ja, en daarna werd het stil. En toen probeerde ik nog een uil uh, te knappen. Om het zo maar even te noemen. En dat lukte niet helemaal. Maar ik dacht, nou ja, dan ga ik er op tijd uit. Maak maar hoe ga uit. je daar niet ervan nemen? Nu mocht het. Ik, mocht, ik heb net wel even heel hard luilak geroepen op straat. Het was wel een kleine ja? zelfoverwinning. En kreeg je wat mensen in van die witte gewaren naar buiten met die, Krulspel op mezelf. Ja. Nee, nee, we weg! Ja, maar ik denk zo. We kunnen ze nog even bij de buur aanbellen. Het mag, vandaag mag ja, het. Het mag echt tot en met uh, tien uur, zeker, maar, of niet? Ja, dan zijn ze wakker, dus dan dat is, is niet leuk nut. meer. Nee. Nou ja, maar iemand zei ook wel eens tegen mij: Je moet ook altijd even realiseren wat voor iemand woont daar. Als het inderdaad een gehandicapt is, die allerlei moeite doet om naar de deur te komen, je bent al weg, dat is een beetje lullig. Je ja, dus moet dus het wel weer mensen doen die goed ter been zijn. Je moet het even eerst in kaart brengen. Dan heb je de hele jaren tijd voor? Ja, en het moet ook een beetje een uitdaging zijn. Dat je inderdaad ook hard weg moet rennen en zo. Dat moet wel een beetje. Ja, vroeger was het anders. Vroeger kreeg je snoepgoed aan de deur, heb ik wel eens begrepen. Nee, het was Sint Maarten, man. Nee, nee, nee. Ik heb echt wel eens gehoord. Luilak. Ja, we dus ja, het is een moet... uh, kop van Noord-Golland en zo, hè. Is dat uh, meer een traditie dan, uh, ja, dan lager? Ja, maar ik heb wel eens gehoord dat luilak, dat jij aan de deur kwam. Of was dat trick-or-treat? Trick, trick-or-treat, dat was trick or treat treat it trick it is het met Halloween of zo, volgens mij. Ja, dat was weer in Amerika. Ach, als lijkt het op elkaar op het feest ook. Ja, maar ik heb er verder niks van gehoord. Maar ik had wel zo, ik ging echt langs het station... Ja. En toen hoorde ik echt uh, dat iemand bezig was met zo'n trekzak, uh, met zo'n zo uh, harmonicum. How, weet het, uh, ja, maar dat is een zwerver. Die probeert gewoon het geld te Ik denk uh, van ja, dat is niet slim. zo, vroeger loopt er nog niet veel. <laughs> had hij ook nog een kleedje voor zich Nee, dat weet ik niet. Maar, uh, want ik denk die op het station zat of zo. Maar ik denk ook wel weer, alcoholisten kennen. Ja, die, die liggen vroeg pampen. Dus die zijn ook altijd onwijs vroeg wakker. Ja, dus ja, oké. Het heeft niks te maken met lalock volgens mij. Nee, maar het klopt ook wel gezellig. Heet, oh, dat is wel weer mooi. En dit ook? Ja, dit klinkt heel erg fijn. Dit de Woombats op de radio! de toestel heeft aanstaan. We praten zo even verder over het leven en zo. I no on my birthday. Welcome to my Everything tonight I've got to know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 Ja, ik dacht nog even aan gisteren, namelijk. De het, uh, het eerste Radio 1-politieke uh, debat. Waar PVV natuurlijk wegbleef. Kinderachtige man Heeft hij eigenlijk een beetje een duidelijk standpunt ingenomen? Heeft hij eigenlijk wat programmapunten getoond? Die niet eens onaardig zijn toch Hij heeft een goed onderzoek gedaan. Heeft naar... hij een platform? Heeft, ja, ja hij heeft, heeft gewoon een basis. Daar kunnen ze over praten. In plaats van dat hij over te gaan schopt. Komt hij niet op opdagen bij Radio 1? Nou, ik, ik heb het een beetje gevolgd. Het was echt een beetje geharrewar. Job Cohen, ja. Het is een beetje rommelige partij geworden, PvdA. Want dat is, elke moment schaven ze het programma weer bij. Dan veranderen ze het weer. Dus net, je kan zeg maar ideetjes aanbrengen. Ik zal even kijken op www.Pvdna.nl. Heb je nieuwe ideeën, lanceer ze daar even en dan presenteert JobCoins vandaag weer. Ja, als als ze de, tonen uh, daarmee wel aan dat ze super flexibel zijn. Ja. Maar je moet dan wel weer afwachten als ze de macht zijn hoe, hoe dan allemaal weer uitpakt. Ook flexibel. <laughs> ook flexibel. <laughs> dat kan heel we. anders dan jij dacht. Ja, dat is het ook wel een beetje. Ik vind het wel opmerkelijk dat dan P van de A zegt, maar die, die zorgt voor 200 banen komen erbij. Maar 200, 200 maar. 200.000 zo. Oh, okay, ja, nee, ja. 200 is wel een Ik, uh, Ja. Het, uh, dat, uh, daar worden we ook niet wakker van. Nee, het zijn alleen die ministers die worden aangesteld dan. Ja. Nee, maar. Uh, uh, terwijl VVD zorgt voor 400.000 banen. Twee keer zoveel. Hé. Hey. Hey, dat is toch. Maar ik denk dat die mensen wat minder verdienen. Schat ik zelf zo in. He? Bij die 200.000, die, die verdienen minder dan die 400.000. Nee, nee, die verdienen de... juist ja, weer meer dan waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. Maar goed, ik vind het onderzoek van pvv uh, leider Wilders, laatste slaat van over. Naar de, de niet-Westerse immigrant, wat die kost. Dat, ik vond het toch. Het is wel dat je denkt, ja, moet dat dan ze nog. Maar het is toch goed om te weten: 7, nog wat miljard dat is veel. Ja. Maar ja, dan kan je ook wel zeggen van weet je wel wat het onderwijs kost ja nou dat, hoe hebben ze ook, dat dan? Dat hebben ze ook vast in kaart gebracht. Ook heel veel. Ja. Dus van nou, dan schrappen we het onderwijs maar. Of schrappen we die uh, buitenlands maar. Of, uh, moet je kijken hoeveel er aan buitenlandse, hoe zeg je dat, uh, uh, hulp uh, verleend wordt. Het ja, dat, schijnt dat, een van de hoogste te zijn ja, in heel uh, Europa, ja, in, uh, van de wereld. Nou ja, daar hebben ze ook onderzo onderzoek naar en gedaan. En ook nog het meeste geven op de straat. Nou, als ja. ze nou gewoon alleen van de straten uh, dat doen daar. Nou, ik las vandaag dat Nederland kreeg, wat was het, 70 miljard aan... Vakantiegeld kijken of ik het ergens bij kan. Ja, vinden. Oh, dat zal best. En uh, dan denk ik, nou ja, misschien een tandje minder vakantie. Ik zal zelf voor voor zijn tweede kerstdag bijvoorbeeld in te leven. En dan gewoon voor de maatschappij te werken. Voor voor de voor de regering, voor de voor de hele boel weer op, op gang. Ja, te doen. maar je, dat is het rare. Je krijgt er weer geen extra salaris voor nee dat hoeft ook En niet. levert het nou ook extra op als je gewoon in de verzorging zit? Of ja, zoveel hoeven niet hulp... Ja, de verzorging, die hebben er toch wel geen uh, profijt van. Bij de verzorging doe ik hem op. We gaan gewoon weer ons eigen ding... Want de verzorging kost alleen maar geld, dat doen we ook gewoon weg allemaal. Gewoon uh, allemaal pyjama dagen. Gewoon pyjama dagen. Allemaal gewoon uh, lekker video'tje kijken, gewoon met z'n allen. <coughs> nee, maar ja, ik vind het wel spannend wat het gaat worden straks met, uh, met, met, met, uh, met het stemmen. Ja. Begin juni. Ik maar weet heb jij je stemwijzer zelf al ingevuld? Nee, ik uh, volg het debat wel een beetje... En ja, het gaat alle kanten nog een beetje op. Ja. Ik had er toch wel een beetje hoop gezet op PvdA, weet PvdA, Partij van de Arbeid. En ja, niet nou, met die Job, hm. hè? Maar die Job, ja, ik weet niet. Het is, het is net zoals die burgemeester was, weet je wel. Uh... Het is wel een mooie one-liner, hè? Get a job from Job. Ja, maar hij doet hij er doet niet zoveel aan, vind ik er zelf. 200.000 vind ik echt te kort, gewoon, zeg maar. Het ja. is dus, uh, kwart over acht. Welkom bij dit radioprogramma. En uh, er komt een boek uit... Ik denk, als je nog een cadeautje moet weggeven, komt er een boek uit. De politieagenten die bij de stra strandrellen waren betrokken in de hoek van Holland. Die hebben een boek geschreven. In het boek komen verhalen van agenten die op enige manier ook betrokken waren bij de rellen. Bij het fatale feest. En dan kunnen ze een beetje in het hoofd kijken van de agenten. Een dilemma van agent was bijvoorbeeld, pak ik mijn wapen of mijn telefoon om mijn vrouw te zeggen dat ik van haar hou? Uw. Moet het nou zo nodig, jongens? Hij dacht dus echt dat ik dood zou gaan, maar ik vind het... Ja, maar eigen... ik... Hallo, het zijn agenten. Ik, ik hou van een sterke arm op straat. Niet van iemand die zegt... Oh, ik ga toch mijn vrouw me bellen omdat ik dood... Ja, tuurlijk! Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. ga je dood. Tuurlijk! Nou, nee, maar... Eens, tuurlijk! <laughs> Heb je waanzinnige angsten? Maar om dat nou meteen aan de grote klok te gaan hangen. Ik heb dat al eerder gezegd, jongens, kom op de doe ja, Maar dat doe zijn je... die metromannen, dat hebben ze allemaal geleerd van die ene voetballer. Ja, maar ik vind dat, dat doe je met je bedrijfspsycholoog, maar dat ga je niet op straat gooien. Wij nee. willen een sterke arm op straat. Ja, dat is wel waar. Die gewoon snoeihard optreden als het nodig is. Dat is zeker waar. En niet van die drugscriminelen van die van die rondebulie weer vrijlaten met, met, met Pinksterverlof of zo. Dus dat kom je ook steeds vaker tegen. Nou goed, straks nog weer van die opstandigheden. Eerst ja, even. We moeten toch even wakker worden, ook binnen. En een luilakplaatje. Ja, een luilakplaat. wilde ik niet zeggen. Ik heb op straat me ingehouden. Maar op de radio ga ik helemaal los. Dunco Jones. Vergeet de icd die we vorige week. Want Dunco Jones is opgestaan. Tonight is fine. Jones hadden we daar is en tonight it's fine en daarvoor, oftewel daar achteraan we Arctic Monkeys de nieuwe single heet My Propeller en straks hebben we onder andere ook nog Tracy Thorn, ja die heeft ooit met, uh, ja, met die band muziek gemaakt, niet met Arctic Monkeys. Hoe heet die nou ook weer? Everything hey. but a girl. Daar komt Tracy Thorn vandaag volgens mij. Uh, Jump off the train Nou, iedereen kan het plaatje helemaal dromen Je kan er bijna over... nou ja, ja dat hebben We hebben niet waarop jij het verteld komt, ring... komt Dat is de ringenbel Nee, I'm dat is het sorry. ringenbel Maar goed, hij heeft een nieuwe cd uit En daar staat een leuk stukje op Dat heet swimming Het wordt lekker weer Dus ik denk, nou, laat nou, ik die plaat dan draaien Ja, ik eh. voel me vanochtend met mijn grote teen Maar het water is nog erg koud Ja, het hoor. is wel flipsig Dat je. is 12 graden net ah, Maar het is toch wel geweldig Als ik uit Alkmaar heen en toe rijd Over de boulevard Dan denk ik, ja, ja man, ik ga op vakantie Ik ga ja, op vakantie Zo ja, ja, ziet er geweldig gewoon uit dus uh, nou, uh, welkom. Uh, het is uh, 20 over 8. Uh, het wordt een een mooie dag te worden. En uh, ja, nog wat leuke berichten. Ja, om het allemaal even op te fleuren ook nog. He? Nou ja, je hebt hier een, een Amerikaans koppel. dat in november zonder uitnodiging bij een staatsdiner van president Barack Obama. in het oh, Witte, Witte Huis wist ja. oh, ja. te komen, ja. weet je nog? Is tegengehouden toen ze hun stunt probeerden te herhalen. Ja, die zijn. Ja, dat is tarieken. En Michele Salai arriveerde woensdagavond met een limousine bij het Witte Huis. waar op dat moment ook een staatsdiner ...was ter ere van de Mexicaanse president Feliz Calderón. En de Secret Service uh, die hield die limousine tegen... ...toen het voertuig een parkeerterrein bij het Witte Huis probeerde op te rijden. En de slides waren er dus om in, in 24 november te doen... ...maar ze zijn nu tegengehouden. En de twee partycrashers die, uh, ja, die zijn uh, dus afgedropen. Afgedropen? Ja. Het koppel heeft dus voor een, parlement een parlementaire onderzoekscommissie moeten verschijnen... ...maar heeft gebruik gemaakt van zwijgerecht... Ja, ze lieten gaan, iets gaan, gaan een feest omheen bouwen. is hebben het gewoon geprobeerd. Het is niet gelukt. Klaar. Nee, precies. Daar ja, ja, ja, maak ik er niet zo'n uh, zo pijn van. Maar ja. nou uh, and, uh, Ander bericht is dat de politie heeft gisteren, uh, nacht, gisteravond in een vijver... in het Gelderse Nijmegen urenlang gezocht naar een... krokodil. Oh, dat is wel eng, ja. Een wandelaar zag hoe een uh, krokodil vanaf de oever het water inging... Vervolgens melden ze dat bij de politie. En dat, uh, dat het, het beest was anderhalve meter lang en bruin van kleur. Maar de politie schoot de vijver, uh, sloot de vijver af. En uh, dat is bij het Steve Biko-plein. Want ja. trouwens uit Afrika, dat is wel weer grappig Steve ja, en Vandaar die krokodil, dat hoort bij Afrika ja, ja. Vrijheidsstrijden was dat destijds Maar ze hebben echt een uur lang gezocht En ze hebben ook andering, uh, de, de aftakkingen van die vijver Hebben ze afgesloten Ze hebben de krokodil niet aangetroffen Een of andere randebiel meldt dat er een, een monster in een vijver is En iedereen duim er meteen om te ja, zoeken en Misschien was het wel gewoon een, uh, een waterrat Een grote rat of een bever of zo na 11 september hoeft één iemand maar aangifte te doen. één iemand hoeft maar te schreeuwen. En een golf van paniek gaat door Nederland heen. Een siddering van paniek. Oh. Ander bericht is dat in een brand. in een enorme hooiberg. in een boerderij of achter een boerderij in Langgraaf landgraaf. dat, dat kan nog, lang, nog heel lang duren, dagenlang, denkt de brandweer. Ze slaagden er niet in om de brand te blussen. En ze gaan nu het, de brand gecontroleerd laten uitbranden, Meldde woordvoerder. Oké. Okay. Dus. Ja. Ja. Vervelend, zoiets. Hmm. Hopelijk slaat het niet over de boerderij natuurlijk. En is het alleen de Hooiberg. En hopelijk dat de knecht niet in de Hooiberg moet slapen die nacht. Dat is altijd weer afwachten. Ja, precies. Er is uh, een man in Amerika geweest... en die is vastbesloten om de trouwjurk van zijn ex te slopen. <laughs> Wat? Ja, hij heeft dus uh, een proces van maar liefst 101 stappen voor ogen. Dus niet, uh, je hebt dus 50 Ways to Leave Your Lover. Dat ja? was toen een bekende hit. Het is 101 stappen om een trouwjurk van je geliefde te slopen. Er zit een zinnige sleep aan, zei ja, ja, weet ik niet. Maar de vrouw liet het, op, uh, liet het bruidskleed bij haar ex-man achter. Omdat niet alle spullen in de autootje pasten. Ze zei hem, doe ermee wat je wil. En de belegerde Amerikaan, die nergens met zijn naam genoemd mag worden. Besloot er dus zijn hele fantasie op los te laten. En uh, uh, op, op myexwivesweddingdress.nl my Of nee, punt, uh, je, Amerika, waarschijnlijk ja. VS. Kunnen mensen inmiddels ook suggesties achterlaten. om de benodigde 101-slopen bij elkaar te krijgen? En de man lijkt er echt vanuit te gaan dat als hij maar genoeg met de jurk onderneemt. deze vanzelf als stuk gaat. Hij is de jurk inmiddels al gebruikt als voetenbal... als ijzercompres, Halloween-kostuum. koffiefilter. Uiteindelijk wil de man dus <laughs> een koffietafelboek publiceren. met foto's van alle manieren waarop hij de jurk heeft gebruikt. Maar het legt hem geen windeieren. En het is natuurlijk tegelijk wel. Ook wel therapeut hè? Om een relatie te boven te komen. Op de fiets. Ik zie iemand rijden door de stad heen. Met zijn De motor die sleept over de straat. <laughs> en hij, ja. wordt, hij, hij was wit, maar hij wordt natuurlijk zwart. Hij wordt ja. gore ja. van alle gaten. Ik zie het wel voor me. En toch hij doet, doet op zijn actie. eigen blok... doet hij dagelijks de slag van zijn verwerkingsproces. Nou, het ja, is toch wel grappig op zich. Het, nou, als je op die manier... je, je relatie achter die kan laten is dat dan een stuk prettiger volgens mij. Lijkt me wel. Hij had het liefst allemaal met zijn vrouw gedaan, maar ja, dat mag weer niet. Nee, je kan ook een opblaaspop nemen. En dat hij gewoon gaat trouwen met een oplaspop. Ja, dat had of ook die, nog uh, die die, die bruidsjurk aandoen bij die en ja. Dan gewoon uh, ja. helemaal uit je pannetje gaan. Ja, dat lijkt me ook een aardig idee. Alleen, ze zijn zo gauw lekker. Ja. <laughs> uh, Caribou, ik volgde de band al een tijdje en nu hebben ze eigenlijk iets uitgebracht. Ik denk, nou, dat kan ik in de morgen wel eens draaien. En hier heb je de nieuwe single dus. O Bessa. Go, Nou, ja, wordt meteen al opgewonden bij het horen eh, van deze geluiden. Ik Komen er nou van die Surinamers binnen? Ja, ik ik die, die grote... mooie, mooie lange negers met van alleen van die lende doekjes. Ja, dus jullie grote knuppels. En die eh, dan gaan marseren. Goed, zover ja, ja, Caribouw. Oh, als, als ze die dan weer met die uh, speciale uh, pitten... Uh, en, en, en netels hebben om, om ze groot mogelijk te maken. Dat wordt ook niet. Oh, we we hadden we het, het er laatst over. Hè? Ja, daar zal je goedjes erop smeren waardoor dat... ze geïrriteerd heel groot worden. Ja. En dat ze niet meer in het, in het ellendeboekje ellende doekje passen. Nee, maar nee. dat ze wel ellendig voelen. Ik denk het wel. Maar wel zijn, die... wel heel erg groot. Nou, ja, wees wel, er maar blij om, hoor. Het wel, wel de, de jeuk volgens mij. je voelt je het niet fijn mee, denk ik. Ik zag gisteren op. Die uh, namelijk. Uh, je hebt natuurlijk de Playboy Channel. Ik heb ze ook zo'n digitaal pakket. Maar je hebt nu ook. ik kopen ze? Uh, Voor mij was het RTL 7 of zo of 8 of zo RTL 6. RTL 6 is wordt het dan. Dat heet dan met de billen bloot. En ik, ik, denk, wat ben ik nou? Daar erg Gingen ze dan mensen uh, ja verrassen met bijvoorbeeld? Uh, ja, ik heb hier een BH. Maar mijn ene borst is, uh, uh, die hangt een beetje veel naar rechts. Ik moet u zelf even kijken. Dan nou, trek ze de bh omlaag. En er staat zo'n zo 70-jarige man staat te kijken naar in één keer. Stel van die tieten midden in de BH-zak. Wat ben ik nou teruggeraakt? Ja. En één jongen die liet zich dan ontharen. Weet je wel. Oh. Die liet zijn zak ontharen en dat oh. soort gekke geiten allemaal. Ja, nou dat ja. doet wel heel zeer volgens mij. Nee, nou, ik denk dus, heb ik nou weer in terecht geraakt? Maar goed, het is, uh, waar, waar we nu in terechtkomen, is het uh, Ja. En ik heb heel leuk nieuws. Ik had het eigenlijk donderdagavond al gehoord. Maar de heer A. Koper van, uh, uh, van Genootschap Oud-Zandvoort en de vader van onze DJJK, Jeroen, die zit is vrijdagavond hier. Oh. Die heeft uh, een lintje ontvangen van de burgemeester tijdens zijn afsch uh, afscheid als secretaris van het Genootschap Oud-Zandvoort. De heer Koper is er sinds 1977 al in diverse functies als vrijwilliger betrokken. En sinds 25 jaar is hij secretaris van het genootschap Oud Zandvoort. En mede door zijn kennis van het dorp. En als geboren Zandvoorter is hij de vraagbaak bij uitstek. Voor de vele historische open eindjes die er geschiedkundig bestaan. Mooi gezegd hè dit. Mm -hmm. En het is niet alleen de functie van secretaris. Maar ook als mederedacteur van het Kwartaalblad De Klink heeft de heer Koper zijn sporen verdiend. Nou gefeliciteerd allemaal voor Vandaag. deze eer. Uh, de, de vrijbrief om te mogen vernielen met Luidelijk is het jaar overal ingetrokken. Iedere gemeente heeft haar eigen wetgeving aangepast om van darhalen te kunnen aanpakken. Wat ooit begon met een grapje met kaasvet op de ruitersmeer is de laatste jaar uitgelopen tot een ongebreidelde vernieuwzucht. Smeerboel. Ja, echt. nou ja. Ook in de heemsteden daar steken gemeente en politie daar een stokje voor. En nou, wees gewaarschuwd. Ja, we hebben de nacht al bijna gehad, dus ik hoop dat het allemaal meevalt, maar ja, maak gewoon even lawaai. Hou het daarbij dan, hè? Heb je daarbij gehouden vannacht? Nou, we zullen het lezen week. Ja, maar het is zo jammer dat de mensen hun bel uitzetten gewoon. Maar ja, ja ik heb het zelf ook dag. gedaan. <laughs> ja. Oké, ja. Dat wil ik laten. Tussen uh, drie uur en uh, kwart voor vijf hebben drie mannen morgen en dat is dan dinsdagmorgen geweest, uit de supermarkt aan de Gilpendreef een hoeveelheid uh, sigaretten weggenomen. Ze we zijn rond de twintig jaar oud. De verdacht één zwart gewatteerde jack met campuchon en een bruine bontkraag. Donkere spijkerbroek, witte sportschoenen, uh, zwarte baseballpet en een tweede verdachte, een kort donkere jack. Ja, ja daar ga je bekleding beschrijven. Ja, volgens mij heb je daar niet zoveel aan. Maar goed, uiteindelijk heb je toch uh, tips erover. Het was in Heemstede tussen, tussen, nee, tussen drie uur en kwart voor vijf. S'nachts hè, dus hou daar even rekening mee. De politie zoekt dus getuigen. Bel even die kant op. Nog uh, andere... Ja, er is uh, als onderdeel van de maatschappelijke stage, of maatschappelijke vorming, hebben zo'n 70 leerlingen van de Haarlemse Oosterhout praktijkschool afgelopen vrijdag gisteren dus een gedeelte van het Zandvoortse strand schoongemaakt. Hey. De gemeente Zandvoort faciliteerde de actie in het kader van de projecten Vele handen maken schone stranden en Zwervend langs zee. En de samenstelling van het opgeraapte afval... afkomstig van schepen en van strandbezoekers... Maakt, levert voldoende stof tot nadenken op. En ik heb ook inderdaad gezien... in, uh, in de Zandvoortse Courant... volgens mij was dat een, een prachtige... kunstwerk wat gemaakt is van al die dopjes. Want ja. je, je hebt al die... Uh, al, heb je hem net gezien? Nee. Dat iemand dus van al die verschillende kleuren doppen... ...heeft hij gewoon een heel mooi uh, iets gemaakt. Uh, al die dopjes opplakken op een groot uh, ding... ...en dan een hele mooie vis gemaakt. je ja, ja, kan heb, er van ik, alles mee. Ik heb er wel eens meer over gehoord. En die kan ja. er gewoon... Ja, afval kan je gewoon leuke dingen mee doen. Uh, ja, recycle, recycle. En in het Juttersmuseum... Zijn, ...zijn er ook allerlei kunstwerken... ...ook van de lepeltjes... ...van de stokjes, van de ijsjes... ...en al die dingen. Met al die zooi. Ik zou voor zijn op zo'n zaterdag... ...als we het toch over plastic en rommel hebben... ...dat je een keer, een keer niet bij een supermarkt gaat kopen... ...waar ze van die ontzettende onzin cadeautjes bij stoppen... Weet je, dat je weer nou. van die poppetjes krijgt of er is een heel boek met, met, met stickers die je erin kan plakken of werk van wel, maar van die stomme hebben dingetjes die je om twee maanden leuk vindt en dan gooien ze weer weg ja. of worden ze op de rommarkt aangeboden. Nou, niemand koopt ze, nee. want dan is de raasje voorbij en dan gaan ze de prullenbak Maar dat geeft zoveel troep overlast. Ja, en, dat moet in een plastic bak eigenlijk, al die plastic dingetjes. Ja, maar ik vind wordt gewoon, het gewoon omgesmolten. Stop, stop ermee gewoon, die kinderen ook zijn er zo snel op uitgekeken. En nog één laatste bericht dan even. Deze vrijdag of zaterdag komen twee fietsers uit. Santiago de Copostello... de ja. Compostello in Heemstede aan. Jos Roest en Piet de Bruin hebben heen en weer... Uh, Echt heen en weer gefietst? Okay. Heen en weer gefietst naar de Bevaartsoord. En ze hebben... Ja, een enkele reis naar Santiago is... 2500 kilometer. Meter, dus ze ja. hebben 5000 kilometer afgelegd. Ja. Nou, mijn zus heeft het ook gedaan... en. Uh, die had het over 3000. Kijk, je bent zo door Frankrijk heen. Of nee, door je bent zo door België heen en dan ben je in Frankrijk. Ja. Dat is een flink end. Maar dan ben je in Spanje. Nee? En dan moet je eigenlijk nog net zo, en als je in Frankrijk zo had gedaan, dan moet je dan ook nog eens een keer rechtsaf. Weet je? Oh, daar Want moet je heel veel uh, En door die bergen. Je moet geen Tom-Tom meenemen, dan, en loslopen, dan zie je nog elke keer hoe lang je moet. nog. Loslopende honden en zo, dat is best gevaarlijk. En die, en die vrachtwagens hier razen over de weg, dan zijn er geen fietsers gewend. Nee. Levensgevaarlijk. Dan zou je zeg maar een tom meenemen en dan Tom geeft aan. Nou, nog uh, zes uurtjes! Ja, dat is met de auto. Ja, nee, je kan hem instellen op de fiets. En ook op wandelen. Ik ken ook iemand die heeft wandelend heeft die, die route afgebracht. Nou. Ja. Ga iets belangrijks met je leven doen of zo. Ja. En andere heemsteden naar Hans Gier vertrekt binnenkort. Okay. Met een voettocht. Die kant op. Ja, zie je. Ik bedoel maar. Ja. Nou, ik hoop dat er een goed doel aangeknoopt is. Ja. Waarom moet dat nou weer steeds? Ja, dat weet ik niet. Ik vind, ik vind... Dit goede doel ben je zelf. De innerlijke vervolmaking. Dat ja. Je, dat zo je zo tot vol. rust komt. En dat je... Je mag ook niet je mobiel meenemen eigenlijk. Maar nee. ik denk dat het moeilijk is. Want dan ga je gewoon... Bellend ga je zo lopen. Ja, ja heb je die Al was... oh, ben ik er al. Ik ben er al. Oh, ik heb maar wel een is... flinke rekening, zie ik nu. Ja, nee, maar het schijnt wel heel goed te zijn voor je geest. Om, uh, uh, het is echt een beetje sabbatical-achtig, van dat je tot jezelf komt. En, uh... Ja, even helemaal het hoofd leeg maakt. Ja, ja. Nee, dat is belangrijk. Hoofd leeg maken. Ja. Nee, dat is belangrijk. Dat Echt doe ik doe ook af en toe met de flit wijn. Ja, precies. Ja, zo kan het ook. Ik doe het altijd met rukken, om even helemaal leeg te maken. Maar het is altijd zo kort. therapeutisch ook. therapeutisch ja, <laughs> precies. Nou, het volgende nu <laughs> nog meer van die belangrijke Nou, doen we nog wel het rukje van de volgende plaat. Nee, we doen even een rukje van de volgende plaat. Ik had het <laughs> net al aangekondigd. Tracy Thorn. When that sun comes down. When the season comes around. There will be no end in sight We will be besieged by light When we shake Just When the hurricane dies down and everything lies on the ground, there will be no end in sight. We will be besieged by. ZFM. ZFM. Al 20 jaar. Een zee van muziek. We were alive and rockin' the braces I saw your new teeth turning black as we were babies Sorry, ik moest even koffie drinken. Uh, Toebak lijft kwart voor negen. Hé, hey, Jolanda zit er ook bij. Vandaag. Nou. zit er nog steeds bij. Hé, hey, wat leuk zeg. Nou, nu komt er vanop en kom er even bij. Nou, ik heb uh, wat berichtgeving over de nep-piloot. Het is wel een beetje wrang, omdat er ook net in India weer een vlieger is neergestort. Met 160 doden. Ik had, ik had het de eerste, eerste uur. Nee, het eerste gedeelte van het radioprogramma. Net naar achteren had ik nog over dat, dat, dat, dat vliegveld. Bij Dubai. Dat is echt zo klein en krap. Omdat ze namelijk uh, te beroerd waren om een groter uh, vliegveld aan te leggen. Omdat altijd dat, dat grond daar is waanzinnig duur. En dat willen ze liever verkopen om grote huizen of kantoorpanden neer te zetten. Dus ja, al jarenlang jaar lang hebben ze daar lopen bakkelijzen. Van nou ja, dat, daar moet toch wel iets gebeuren aan het vliegveld. Ze zijn daar zo ontzettend rijk. Ja. Dan, en dan, kunnen, dan kunnen ze dat, toch wel iets... Nee, precies. Kunnen ze eens nou een knap vliegveld aanleggen. ze met aan de gebakken peren gewoon. Ja. Maar ja, die moet ook wel weer relativeren. Uh, rela we, ja, miljoenen vliegtuigen landen en stijgen op per, per dag. Dus op een postzegel? Op een postzegel. Ja, dan denk ik. Ja, echt op een heel klein stukje. Ja. Ja. Dat is echt bizar. En dat je denkt, nou ja, dan valt het nu nog wel weer mee. Maar als ja, er dan weer eentje naar meekomt, dan is het ook meteen weer zo dramatisch. Ja, het zijn gelijk te veel doden. Nou, over die nep piloot, uh, je wil uh, het geen. Uh, Interviews doen. Hij heeft nu een interview gegeven aan de Telegraaf. Groot stuk in de krant. Echt leuk om dat te lezen. Je zou denken: van nou, welke randebiel kan zomaar een piloot worden? Nou, deze man heeft dat goed voorbereid. Hij had wel zijn vliegbevet gehaald voor een klein vliegtuigje. Oh, heeft hij ooit gedaan? Oh, oh, kijk. Kijk, kijk, hij dus het gevoel heel... had hij wel al Hij heeft niet alleen maar thuis achter de computer wat zitten friemelen. Maar uiteindelijk, nou, dat beviel hem eigenlijk hartstikke goed. En iedereen zei: van nou, je kan goed vliegen. Zeg. Je zou er eigenlijk werk van moeten maken. Toen heeft hij geprobeerd een lening af te sluiten bij een bank. om de echte grote vlieg. Uh, brevet uh, te halen, dat hij echt op grote passagiersvluchten kan. Uh, dat is zo duur, hè? Mijn neef heeft dat gedaan. Dat kan is echt heel duur. Hè? Ja, dat is heel duur. Niemand wilde de met hem zee die... gaan. Dus uiteindelijk kwam hij op een in, een. in een bar. toen had hij al een ander baantje en dan vond een lullig baantje. kwam hier zeg maar een uh, medewerker van de, de SAS Flight uh, Academy kom hier tegen. En die, die was met het technische gedeelte bezig. en die was dus ook met echt. echt die, de echte simulator was hij bezig. Toen heeft hij gevraagd: mag ik een keer. Uh, 's Nachts in die simulator uh, voor jullie. Ja, hoor, kom je een keer langs, joh, dan mag ik een keer vliegen. Toen heeft hij daar echt heel vaak, urenlang, heeft hij daar vluchten gemaakt. Naar allerlei landen in die simulator dus. Of ja. dan is het echt, hè? En dat deed hij zo goed. En al die mensen die daar ook werkten s'nachts, die kwamen nog eens kijken. Dus nee, man, die kan echt goed vliegen. Toen werd hij zo enthousiast. Van die, nou, weet je wat ik doe? Ik ga nog gewoon een, een nep-vet uh, maken. Dat ja. heeft hij in elkaar gepflansd, wat dingen. Er zelfs zat er taalfout in. Die heeft hij opgestuurd naar een, uh, een uh, vacature. En nou, hij had sowieso, nou, dat trappen ze nooit in. Als ze het ding tegen het licht aanhouden... dan zie je ze gewoon de, de overlappingen van de, van de dingetjes dat ik opgeplakt heb. Maar hij werd uitgenodigd om een, een, een, een proefvlucht te maken in zo'n simulator. En het, het duurde drie uur lang. En uiteindelijk zeiden ze van... we zijn blij met je, je kan beginnen. Kijk. Dus dan denk je jezelf van, nou, hij, hij is de crimineel, nou, Echt niet, ze hebben hem gewoon niet goed gescreend. Stel je suffers. Ja, ja. Dus uiteindelijk uh, ja, is hij na dertien jaar door de mand heen gevallen. En, en echt al die dertien jaar heeft hij toch een soort schuldgevoel gehad van ja, ik kan Maar vliegen ja, hij heeft dan wel 13 er jaar ervaring, toch? Dat en dan heeft hij ik? toch al zijn vlieguren nu wel gemaakt. Dus hij is gewoon nu... Ja, gevoleerd. En geen negatief woord over zijn vlieggedrag. Wel over zijn, zijn, zijn ja, airtude. Hij is met bedrog is hier gewoon ingekomen, ja. natuurlijk. Ja. En er zijn heel veel collega's die nu nog even over hem heen lopen te zeiken. Dan zeggen we, ja, het was een ontzettend arrogante bal. en had overal altijd liefjes. En uh, hij ja. wilde de grondpersoneel altijd gebruiken om zijn tas te laten dragen. En zo. Dus ik denk ik ja, allemaal afgunst. Allemaal afgunst, gewoon, want hij... Heeft met weinig centen heeft hij het gewoon gered. Ja, en je volgens mij verdien je ook pittig, hoor, als jij uh, vlieg, uh, vliegt. Maar dit, dit, dit lijkt ook wel heel erg op die een uh, of het rieger, hè? Die, die Leonardo DiCaprio ooit heeft uh, oh ja, mogen uh, spelen in Catch Me If You Can. Ja, dat Ken. Ook... En dat is uh, dat ging over Frank Abagnale. Abagnale. en dat ja. was ook zo'n man die. Uh, die ook heel goed uh, dingen kon vervallen, vervalsen. Maar hij was pas geleden op tv, die uh, ja. film. Ja, en, hij is uh, vaak uh, TV dat geweest. Dat hij de hele tijd dan uh, gezocht werd door een bepaalde agent... en dat hij dan uh, al die meisjes regelde... die dan even uh, om hem heen liepen... en dan liep ja. hij over het vliegveld heen. Ja, en iedereen kijkt naar die knappe meisjes. Maar dus niemand ik... let op die piloot. Maar hij kon gewoon nooit. Hij kon, hij kon helemaal niet vliegen. Hij kon wel een beetje meepraten... omdat hij dan wel eens in een cockpit erbij zat... maar hij kon geloof ik niet vliegen. Hij kon niks. Nee. Hij, kon alleen, hij kon heel goed babbelen. Ja. En uiteindelijk is hij bij de FBI is aangenomen... om dus vervalsingen te kunnen traceren. Ja, al die traseren. checks en alles. Al checks. Ja, geweldig. En het uh, laatste stukje van de film zie je dan ook... dat hij heel veel geld verdient om... Uh, ja, uh, uh, fraude vrij te krijgen. Ja, ja. Dus het is, uh, er is wel handel in. Dus deze piloot... Ja, we kunnen het wel zielig voor hem vinden, maar daaraan komt hij goed terecht. Hoor. Want hè, wat je denk. zegt, hij heeft 13 jaar ervaring, man. Ja, en uh, ik bedoel, als hij in de zonder ongelukken al die 13 jaar gewoon veilloos heeft gevlogen... dan is hij gewoon piloot, als je het goed bekijkt. Dat lijkt me wel. Ja. Nou, oké okay. wel eens zien, die man. Hoe oud is hij? Nou, kijk, oud auto kijk hier. helemaal geen, geen uh, oude vent, hoor. Nee. Hier. Hij doet een beetje denken aan een, uh, een of andere oh. filmsterk. Hij niet ziet op, hem wel een spannende van ja. Ja, hij is al een paar keer op zijn gezicht geslagen Zie je dat een beetje? ja een beetje, uh, Het komt door die simulator, dat ja, hij dan uh, eigenlijk half sliep en natuurlijk een beetje dan op de ene hand steunen, vrouw of met gouden. ...van een plaatje... ...taar dat is meer zo'n huisplaat volgens mij. Dit is de Black Keys, dus een beetje wat duistere muziek. En het vind je dit kan je allemaal verwachten hier. In de vroege morgen, alhoewel, het is bijna alweer negen uur... ...en op zo'n morgen is dat echt ijzelijk laat... ...als je nou nog met je ramelaar de straat op gaat. Hou eens op, man. Ga koffie drinken. Het is al voorbij. Luilak. Luilak. Vind Wow. Wakker worden. Ja, nou, een leuk bericht hier... 1.500 euro is er geboden voor het schilderij... van Aap Karl. Niet, uh, niet Karel Appel, zou je dan denken. Want ik ben dyslectisch en zie ik... Dus, oh, is dit is weer een schilderij van Karel Appel. Nee, nee dit okay. is Aap Karl. Het is in uh, Apeldoorn. Een schilderij uh, is aan de hand van deze Karl gemaakt. Dus. Hij, hij woont op de Apenheul. Dus is de oudste oetang in Europa... Uh, en kunstschilder. Hij, hij doet het bovenwachting goed. Ja, uit het bo echt op marktplaats is hij uh, geplaatst. Het minimumbot was uh, vijf, uh, 250 euro. En inmiddels is het opgelopen tot 1500 euro. Is het een beetje een leuk schilderij? Want het is mij geel, geel met een beetje oranje. Ja, het is aardig. Okay. Hij maakt ze binnen vijf minuten. Uh, hij heeft er tientallen gemaakt. Maar nu, dat deed hij een beetje uit verveling. En dan wees hij altijd aan zo met de, de poot van... Uh, uh, met zijn vinger zo, zo die vinger is. het, hè? geloof ik bij. Oh, dat is geen poten. Nee, het is vinger. Dan wees je aan van. Nou, ik wil die kleur. En dan krijg je die kleur op zijn kwastje. En dan smeer hij die dat erop. En binnen vijf minuten had je allerlei kleuren op gekwast. Ge en dan schoof je het, schoof je het uh, doek weer terug naar de verzorgster. Okay. En dan werd er een nieuw doek aangeleverd. Dus is net zoals Karel Appel eigenlijk. Ze schilderijen maken, ook binnen vijf minuten. Okay. En die levert het hetzelfde geld op. Dus kijk even op het marktplaats. Ik vind het toch wel leuk. Want het geld komt er goed terecht. Want gaat er in die dierentuin. krijgt hij die vast een extra banaantje voor. Oké, okay, dat is wel leuk. Even een tip trouwens. Als je een banaan wil openmaken. Ik zag het toevallig op, uh, op YouTube. Wij maken hem altijd open bij de stelen. Waar hij ja. aan gehangen heeft. Ja. Maar als je hem nou de andere kant pak Bij het kontje. Ja. Daar knijp je in. En dan trek je hem. Zo open is veel makkelijker. Echt waar? Ja, dat is echt veel okay. makkelijker, man. Er ging een wereld voor me open. Oh, ik doe, ik geef soms een klein sneetje in de stem. Nee, dat hoeft niet. Okay. Ik hoorde elke keer een toeter. Ja, ja. Ik denk okay. toch dat er nog mensen met luidelijk zijn. Ja, ze kunnen het niet of, laten. Ja, of ze heeft hebben iemand niet toch laten. Anders gegeten gisteren. Ja, maar ik heb toevallig laatst ook een heel fascinerend boek gelezen over apen die dus uh, uh, met gebarentaal werden geïnspireerd. En oh, dat ja. bleek dat doordat ze die gebarentaal kenden, dat ze daardoor... Uh, uh, meer naam konden geven aan wat ze dachten. En dat ze daardoor uiteindelijk gewoon uh, heel erg ontwikkelden. Ja, ja dus ik denk ja. toch dat uh, iemand is met bruine bonen. Ja, ja, sorry. Ach, gister. sorry. Ja, nee, het is waar. Je hebt ook babygebarentaal. Een uh, collega van mij die heeft ook uh, sinds een tijdje geleden heeft ze geworpen. En die heeft ook zoiets van: Nou, ik ben ermee begonnen. En het begint wel. Hij, hij, ze begint het wel te gebruiken. En het is wel geinig om te zien. Oh? Als je dan slaapt, weet je, doen ze de hand aan de zijkels van hun hoofd. Of uh, borstmelten. Of eten. Dan gaan ze ook met hun hand naar, naar hun mond toe. Het leren ze veel sneller dan het spreken. Dus je kan veel eerder communiceren... dan dat ze pas een jaar of 16 zijn. Oké. Okay. Dan komt er nog niks zinnigs uit. Maar dat maakt verder niet uit. Nee, nee, nee, nee het, dat wordt, het even niks dat wordt echt wel. niks. Nee, het gaat het nou. even duren. Goed. Come on, come on. De softback. Hier op de radio. Dans even mee. Je maakt lawaai. En kom op, nog even doorbijten. Uh, ja, nou, we hadden dit even over Jensen. Daar was, afgelopen week was uh, Latoya Jackson uh, was daar te gast. En kreeg ik weer dus zo'n dramatisch filmpje ook over Michael Jackson. En Latoya Jackson zeg ik altijd een beetje zo'n raar gevoel over mijn rug. Ik denk van, hmm, ik weet niet met jou. Je hebt natuurlijk ook zoveel foute dingen gedaan. En nu uiteindelijk had ze vlak voor uh, Michaels dood had ze hem toch nog gesproken. En ze hielden zoveel van elkaar. Ik, altijd... Ik weet het niet. Ja, Lator, maar het ja? is ook uh, die godsdienst die, die hebben. Hè? Die, uh, ze bepaalde manier van doen. Het is allemaal heel zoetsappig. Ik. Ja, ik ja. Weet, het is wel echt Amerikaans, maar nou ja, goed, ja, het blijft toch haar broer. Het zou het is wel heel tragisch geweest zijn allemaal, maar ik, ik weet niet, ik kan het niet aanzien. Maar goed, daarna kwam er iemand, dat heb ik gemist, dat was de Ruf daarnaar, zei je? Iemand die echt een zo'n scheet kon laten. Ja, nou ja die, was bij, die, die kwam daarna. Er ja. was echt zo'n mannetje, die had ook bij Britain, Britain's Got Talent, had hij ook oh, meegedaan. En die had die echt zo'n groen pak aan, en dan ja. ook zo'n groen brilletje. En uh, dan ging je echt zo'n handdoekje uitspreiden op het bureau van Jens en dan ging hij dan zo liggen. En dan echt... Ah, uh, is allemaal talkpoeder op zijn kont. Nou, en toen ging je dus het Wilhelmus sch scheten. Hoe is het mogelijk? Waar had hij die rande bielen vandaan, <laughs> ja, joh? Ja, nou, en hij lag echt helemaal in deuk. Maar het stonk wel ongelooflijk. Ja, kan me iets meer voorstellen. <laughs> maar er zat daar een gast bij. Dat was die gast van Wipeout. ja, En die zat daar op de bank. En die kwam ook echt helemaal niet bij. Het was gewoon... Leuk om te zien hoe die gasten aan het lachen waren. Het is dat is dan goed. heel aanstekelijk. Het is drie, 3D komt binnenkort wel, maar ik geloof niet dat, dat er ooit nog eens uh, maar weet je, geurtelevisie ik, komt. Ik, ik zie het toevallig ik niet, te wachten dan. Nee, nee. die Robert Jensen die, die is van 73, die ja, is pas 37. Ja, van, ja Het is een hartstikke jong Binky, alleen hij heeft gewoon even te veel gegeten. Ja, ik, ik had het idee dat hij veel ouder was. Nee hoor, nou, hij komt alleen zo bij zijn ogen, ik bedoel omdat hij zo bij ze overkomt zeker. Nou, ik vind niet dat die wijs overkomt. Nee, nee. Nou, er gaan relletjes een relletje ontstaan in, het, in Zweden... om de trouwplannen van de kroonprinses Victoria. Ze wil dat papa koning Karl Gustav haar aan het altaar leidt. Het leidt. Maar het staat op weerstand. De vrouw is uh, geen bezit van de ene, uh, van ene man... en wordt er aangegeven, uh, overgegeven aan de andere man. Ze krijgt gisteren steun van negen priesters uit Zweden, Lund. De geestelijke wijze Victoria... Er in een persoonlijke brief op aan dat haar plan in strijd is met officiële huwelijksregels en vragen de kroonprins te kiezen voor haar aanstaande echtgenoot Daniel aan haar zijde. Hmm. Je mag haar je eigen dochter niet eens, uh, niet eens weggeven. Dat is een beetje vaag. Ja. Nou goed, we zijn zo weer terug met meer. Tot zover het ritme van CFN via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. Bij een vliegtuigongeluk in India is er mogelijk meer dan 150 doden gevallen. Bij de landing in de stad Mangalore, in het zuiden van India... schoot het toestel door, waarna het in stukken brak en in brand vloog. Aan boord waren er ruim 160 mensen. Volgens Indiase functionarissen zijn er zes overlevenden... De Boeing 737 van Air India kwam uit Dubai. Aan boord waren veel Indiaanse gastarbeiders die in Dubai werken. De luchthaven bij Mangalore ligt op een plateau en heeft een korte landingsbaan. Het weer was goed en de vlucht verliep voor zover bekend normaal. Oud-president van de Algemene Rekenkamer en oud-Tweede Kamerlid Harry Peshare is overleden. Hij zat van 1952 tot 1968 voor de PvdA in de Kamer en was financieel specialist van de fractie. Pechard was een van de vier de aards die in 1965 tegen de toestemmingswet voor het huwelijk van prinses Beatrix en prins Klaus stemde. Ook was hij lid van de Commissie van Drie die in de jaren 70 de rol van prins Bernard onderzocht in de Lockheed Affaire. Harry Pechard was 89 jaar. Er komen zwaardere sancties voor EU-landen die zich niet aan de begrotingsregels houden. Dat hebben de Europese ministers van Financiën afgesproken. Minister de Jager ziet niets in het plan om euro-obligaties uit te geven... waarmee noodlijdende landen makkelijker aan geld kunnen komen. Volgens hem is er dan geen prikkel meer voor die landen om te bezuinigen. De politie in Brazilië heeft 70 mensen gearresteerd... voor illegale houtkap in beschermde delen van het Amazone-regenwoud. Onder de arrestanten bevinden zich ook milieufunctionarissen... die het regenwoud juist moesten beschermen. Ze zouden valse kapvergunningen hebben afgegeven... Ook zouden ze een certificaat hebben verstrekt waarin stond dat het hout op legale wijze was verwerkt. De politie schat dat de verdachten voor minstens 400 miljoen euro schade hebben toegebracht aan het regenwoud. Het weer. Eerst nog enkele mistbanken, maar die verdwijnen snel weer. Daarna volop zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Morgen ook zonnig en nog iets warmer. Dit was...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CGFM. Met, met nu. Tobak leeft. Oké okay everybody. Rise and shine. Time